Emke Woldhuis met het NOS Journaal. Iedereen krijgt aangifte over 2014 te doen. Aangifte die tot en met 5 mei binnenkomen worden behandeld... alsof ze zijn ingediend op 30 april, zegt de Belastingdienst. Oorspronkelijk was vandaag de deadline. Daardoor was het gisteren zo druk op de site van de Belastingdienst... dat die het niet aankon. Volgens de Belastingdienst verloopt de verwerking... van de al ingestuurde aangifte voorspoedig... en is daardoor ruimte ontstaan om mensen een paar dagen extra te geven. Defensie stopt op de werkplaats van de landmacht in Leusden met het gebruik van de kankerverwekkende chroom 6 verf. Het personeel wordt er niet genoeg beschermd, zegt minister Hennis. Het nieuwe onderzoek blijkt ook dat bij spuitwerkzaamheden op vijf andere locaties van defensie te veel gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en ook daar zijn maatregelen genomen. Volgens minister Hennis was er geen acuut risico voor het personeel, maar moeten de beschermingsmaatregelen wel beter. Rotterdam gaat vanaf 1 januari volgend jaar oude en vervuilende personenauto's en bestelwagens weer uit het noordelijke deel van de stad binnen de ring. In een deel van dat gebied geldt al langer een verbod voor vervuilende vrachtwagens. Vanaf 1 januari mogen er ook geen dieselauto's van voor 2001 en benzineauto's van voor juli 1992 meer rijden. In Frankvoort is een wielerwedstrijd afgelast morgen. Vanwege de vondst van wapens en een zelfgemaakte bom. Die werden vanmiddag bij een inval in een huis gevonden. De Duitse politie denkt dat die spullen waren bedoeld om een terroristische aanslag te plegen. En mogelijk was de wielerwedstrijd het doelwit. Aan die wedstrijd zouden ook Nederlandse renners meedoen. Na de vondst zijn een 35-jarige man en een 34-jarige vrouw gearresteerd. De man had contact met fundamentalistische moslims in Frankfurt. Het weer. Het wordt overal droog. Vannacht is het 2 tot 5 graden. Morgen overdag is het ook droog. Vooral in het noorden schijnt dan de zon. En het wordt een graad of 12. Morgenavond in het noorden kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.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 En dan was het ineens 30 april geworden. Uh, het is ook uh, vanavond de avond dat de broers bond in documentaire gaan. Het andere geluid van Rotterdam. Rotterdam? Volendam moet ik er eigenlijk bij zeggen. Want anders krijg ik nog ruzie met ze ook. Uh, zij zullen daar aanwezig zijn. Want het is natuurlijk uh, altijd een beetje een strijd tussen de echte Volendamse muziek... en uh, de wat meer entertainment-achtige muziek uh, die bijvoorbeeld uh, Jan Smit en uh, consorten brengen. En dat uh, willen zij toch op een hele andere manier willen ze dat doen. Ja. Vanavond is de uh, gast, en dat, op het moment dat ik dat zeg, gaat zij een foto van mij maken op het moment dat ik uh, de, de microfoon opentrek. Dat is ook altijd heel erg leuk. Dus uh, Dat is Jerusa, die, uh, die zal uh, straks uh, drie nummers uh, gaan uh, spelen het komende uur. En uh, we zijn ook ontzettend blij dat ze er is. Uh, want 12 juni gaat haar EP uh, in première, zou je bijna eigenlijk zeggen. Nou, hij wordt gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. Het is een hele mooie plek om daar je EP te presenteren. Maar goed, er zijn ook een aantal mensen die daar aan... Wat, wat wil jij? Oh jezus, ze zitten achter mij. Ik zit gewoon een aankondiging te doen. En op een gegeven moment staat er iemand... Nou, moet natuurlijk wel zelf even niet in beeld komen... Maar goed, uh, zij gaat dus uh, in Paradiso haar uh, EP Shadowland uh, presenteren. En uh, dat, uh, daar zijn een aantal mensen bij betrokken. Uh, onder andere een uh, man die, die ik zelf ook heel goed ken. Dat is uh, Julian Sielke. Dus uh, ja, uh, zeg het maar. Dus wat dat gaat, uh, kunnen we nog wel heel erg uh, leuke dingen gaan verwachten de komende tijd. Nu gaan wij uh, verder met de muziek. Want uh, de aftrap hadden we gedaan met Alaska. Met InMedia's rest. Maar dat had je natuurlijk al lang uh, begrepen. En we hebben natuurlijk nog veel meer muziek uh, klaarstaan. De enige vreemde eend in het bijt. Als het gaat om niet-Nederlandse productie. Hoewel. Uh, ze is uh, wel Nederlandstalig. Uh, in het uh, normale gebruik. Als we normaal een dialoog met haar zouden vo voeren. Maar ze heeft tegenwoordig haar residentie in Amerika. Al een hele tijd al. En zij heeft ook een statement gemaakt. Ze heeft... Uh, ja, ze is geboren zonder linker onderarm. En ze heeft het van de week even een tatoeage laten zetten. Op die linker onderarm. Die prothese dus. En dat is natuurlijk te maken met de statement die ze maakt. En ik heb het over Ilse Gevaert uit België. En dit is haar nummer die zij uh, <lacht> heeft uh, geschreven. Wat, wat is dit? Ik krijg uh, ineens iets, uh, iets op, mijn, uh, op, mijn, op mijn ding wat ik eigenlijk niet zou moeten hebben. Dus ik moet weer even iets uh, gaan killen. Uh, dit, uh, dit systeem heel erg leuk. Uh, er heeft, een van mijn collega's heeft, het, uh, heeft de computer uh, aan laten staan. En op een dusdanige manier dat ik dus nu niet een. een kijk, krijg ik krijg nu iets, uh, iets te horen wat, uh, wat, wat ik niet te horen zou moeten krijgen. Is... Weet je wat ik ga doen? Ik ga even gewoon een lekker ander plaatje draaien. Dat ga ik doen. Hier is um, Julius met I'll Be Around. Call me when you Was dat met de I'll Be Around? Uh, ik zie Koen Brouwer nog met uh, een pak sushi hier uh, binnenkomen zitten. zetten. Uh, dat waren de helden van toen. Het is ook alweer uh, dikke jaar geleden dat ze geweest zijn. <laughs> Inmiddels, oh, maar goed. Uh, we hebben Jerusa uh, in onze studio. Welkom. Nou, hartstikke bedankt. Uh, ja. Goedenavond allemaal. Uh, Goedenavond. Want uh, je bent al uh, flink bezig. Uh, ja. Want uh, dit is, uh, nou, ik zal niet dat het een soort. Guerrilla marketing is, maar. <laughs> <laughs> maar. Uh, ik, ik, ik volg het al uh, vrijwel op de voet vanaf het moment dat je Shadowland online had gezet. Ja. Toen dacht ik. van dit gaat wel iets worden. <laughs> en niet alleen iets. Het, dit gaat uh, echt wel uh, behoorlijk wat worden. Nou, dankjewel. Uh, dat, nou ja, uh, <laughs> dat, dat gevoel dat heb ik. Uh, maar goed, uh, het is. Uh, wanneer ben, je, wanneer ben jij bij Giel geweest? Want je bent inmiddels ook bij Giel geweest, hè? Dat klopt, ja. Ja, maar ja, dat, uh, dat was tijdens zijn recordweek. Toen, Radio. Uh, toen, uh, toen kwam ik spelen. Uh, toen had ik nog niks uitgebracht. Uh -huh. Maar uh, toen. Uh, uh, had Erik Carton mij als een soort van cadeautje meegenomen voor, uh, voor Giel. Ja. Om hem er, nou ja, net als alle andere muzikanten hem er uh, doorheen te sleven, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, dat was, dat was toen mijn Giel, inderdaad. Dat is, dat is, dat is je ook uh, gelukt. En uh, hem natuurlijk ook. Want hij nee. heeft het wereldrecord. Nou, daar kom ik niet eens bij in de buurt, eerlijk <laughs> gezegd. Uh, maar goed, uh, daar is jouw radiodebuut, jouw landelijke radiodebuut uh, geweest. Denk oh, ik. Daar moet ik echt even over nadenken. Of, of, dat of zijn er toch nog. Uh, misschien stiekem nog andere 3FM DJ's die jou hebben uitgenodigd. Dat wij geen nou, weet van hebben. Nou, ik, um, ik ben bij That's Life geweest voor, tijdens de 90s Request. To ja? uh, heb ik uh, een song van Die Pash Mode gecoverd. Wauw. Ja, dat was heel, heel tof. Oh ja? Samen met mijn, uh, met mijn gitarist Tim hm? van Ouwkerk. Um, we zijn. Um, bij Frank van der Lende, zijn eerste show... bij Let's Live ook te gast geweest. Yeah. Uh, dat was eigenlijk als een soort minifestivaletje... Waar, uh, waar ik dan ook stond. Yeah. Samen met uh, Louis V. Um, volgens mij Orange Skyline. Um, Pollyanna. Ja. Ja. ja Dan, dan ja. heb je denk ik wel uh, wat mensen opgenoemd. Die de... Maar Frank van der Linden gaat binnenkort naar de dag. Naar de 4, 6 ja. uh, ja. geloof ik. Ja. Ja. Ja. Want uh, Koen en Sander gaan uh, Ruud de Wild opvolgen. Ja, dat, is, dat zijn de radionerds onder ons. Ja, en ik ben er eentje. Dus ik uh, zoek dat altijd uh, vrijwel uit. Uh, maar goed. Uh, jouw uh, akoestische bijdrage vanavond gaat wezenlijk verschillen. Met datgene wat wij hier al weken lang uh, draaien. Ja. Van Cheryl Lane tot Leeda. Uh, ja en daarna Rabbit Hole. Want uh, in een No Time heb je er drie uh, uitgebracht. Maar ik denk dat ze ook op die EP gaan komen. Ja. Ja, dat dacht ik al. <lacht> naar nou, de bekende wegvragen. Okay. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ga jij ook straks een van die drie nummers... ook in een akoestische versie uh, laten horen? Ik ga zeker een van die drie nummers... in een akoestische versie uh, doen. Nee. Um, uh, maar ook nog uh, eigenlijk de vierde track... die op de EP komt. Ja? Die ga ik ook voor jullie spelen... Uh, en die ga ik dus ook akoestisch brengen. Die staat oh? Ja. Dat, daar zijn we zeer voor <laughs> eerst mee natuurlijk. Maar goed, uh, welke eerste nummer ga jij uh, laten horen aan ons? Ik ga als eerste spelen Favorite Memory. Favorite Memory? Hier is Jeruzalem. between is this real or am i dreaming i hear your voice and i think i feel Als de laatste snaar geklonken heeft... dan uh, gaan Marcus en ik... Uh, ja, maar Willem is er ook. En, uh, en Martijn is even de deur uit. Uh, om, uh, maar anders had Willem ook wel meegeklapt. Maar die uh, bedient de camera. Dus, uh, dus ja, vandaar. Dankjewel. Uh, favorite memory. Uh, ik, ik denk uh, aan iets wat heel lang in je gedachten wil blijven zitten. En ook je afvragen van wat er nou eigenlijk is geworden. Ja. Ja, dat dat beeld dat krijg, eh, krijg ik. van Misschien wel een vakantieliefde. Kalverliefde. vlinders in je buik. Dat soort dingen. Kan van alles zijn. Kan van alles zijn. Ja, <laughs> dat, is, dat is het leuke aan muziek. En ook de tekst die, die erbij geschreven ja, wordt. Dus, absoluut. Uh, goed. Uh, de, de kop is eraf. Uh, dankjewel voor uh, dit moment. We gaan zo direct natuurlijk uh, meer van... Uh, uh, Jeruzalem horen. Maar we hebben natuurlijk ook, ik zei het al, ik uh, kondigde het al aan. Hollywood Hills van uh, de Belgische Ilse, uh, de Ilse Gevaart, die in Amerika woont. Maar toen stond de computer nog uh, op een heel ander kanaal, maar nu heb ik dat uh, you? opgelost. Hier is Hollywood Hills. Will you look down on the city will you leave the hard En dat was hem, uh, X. En hoe is X, zoals hij uh, zoals zich ook uh, omschrijft. Uh, oftewel, Marnix Dorenstein heeft uh, al een verleden met uh, Uberich. En ook uh, Metro Mortal, dat is een andere band die hij uh, die die had. En daar maakte, onder andere... Jet Rebel deel uit, ja. De man die op dit moment uh, heel erg uh, uh, snel gaat. Uh, 5 mei, uh, voor de mensen die dat niet weten, hebben we bevrijdingspop in Haarlem. En diezelfde Jet Rebel staat ook in de line-up samen met Suda Knight... en uh, ook de winnaars van de Rob Agda wordt Krakers Eiland. En die krijgen wij ook op 25 juni komen ze hier uh, naar uh, de studio van uh, Alternative FM. Eigenlijk van ZFM Zandvoort, want wij maken onderdeel uit van uh, ZFM Zandvoort. En dan uh, zullen de winnaars van de Robbe Akda Award ook hier uh, het een en ander laten horen. Dus dat is wat we in het kort eventjes kunnen vertellen over Bevrijdingspop en over Krakerseiland. Dan is er een uh, dame die uh, eventueel ook vanavond uh, dat uh, allemaal luister gaat geven... bij de documentaire van de Broertjes Bond. In, uh, ja, nou, niet in Volgendam, maar het zal wel in de buurt uh, worden gehouden. En dat is... Gabi Lieve, zij is uh, twee weken terug uh, bij ons uh, te gast uh, geweest. En dit is uh, wat ze samen met Jake Rees... maar in het Nederlands heeft die man gewoon Jaap Reesemaijers. Hide and seek. kan zenden, want anders krijg ik ruzie met ome Dick Kwakman. Uh, dus ik laat dat lekker in mijn rugzak zitten. Uh, in ieder geval weet ik wel dat ze bezig zijn met het tweede album, wat, uh, wat er aanstaande is. En uh, een van de liedjes uh, die uh, One Clueless Friend heeft uh, gemaakt, heeft uh, Dick al laten horen in een aantal uh, optredens uh, in Amsterdam onder andere, maar ook, geloof ik, uh, elders. Uh, dit was uh, de dochter van Martijn, uh, Gabby Liever, Hide and Seek. En ik zei al... Uh, Jake Rees is de naam in het Engels, maar in het Nederlands heet hij gewoon Jaap Rezema. Nou, we gaan weer naar een liedje luisteren van Jerusa... Want daarvoor hebben we, hier, <laughs> hebben we haar hier. Uh, natuurlijk ook wat over zes weken, want ik denk dat het nog een week of zes is. Ja. Hè? Dus het is mm -hmm. aftellen geblazen. En dan lijkt het me ook dat je heel veel uh, dingen moet doen om. Uh, om het uh, het <laughs> eindproces moet je in de gaten houden. Uh, dan moet je ook nog eens kijken van, uh, nou ja. Uh, Gaat het goed met die kaartverkoop voor, de, voor de Paradiso? Ja. In de heel bovenzaal, hè? He? Het is in de bovenzaal, hè? Ja, in de bovenzaal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, er zijn uh, heel wat uh, grote uh, um, ja, groepen zijn daar uh, ooit begonnen. En hebben later het hele party die zo uh, gewoon naar de voeten gekregen. Dus ik uh, zou bijna zeggen, dat gaat jou ook lukken. Dus, uh, nou, ik, ben ik ervoor. Ja, nou, ik ben ervan overtuigd <laughs> dat het gewoon gaat lukken. Uh, favorite Memory was het eerste nummer. Uh, nou. dit, uh, dit nummer wat je nu gaat spelen. Uh, ja. Is dat een, een nummer wat, uh, wat ik ken? En wat, ik, uh, wat we hier gedraaid nou, hebben? Uh, nee, Denk, ik, deze heb ik niet uit dit dus niet? Uh, nee, nee, dit is, uh, dit is een, ja, een van, uh, van de liedjes die me ja, eigenlijk het meest dierbaar is. Ik oh. um, heb het geschreven met een hele goede vriend van me uh, in Nashville. Ryan Horn. Ook een hele goede singer-songwriter. Die, die gaat al jaren mee. En uh -huh. heeft laatst weer een nieuwe plaat uitgebracht. Um, het heet uh, Maybe We Still That Time. Laat maar horen. Oké. Okay. Something I lost in time I get it back somehow Feels like there's something Even extra aankomt, maar dat weet jij uh, buiten de uitzending, uh, weet je dat ook. Uh, want er zit één regel in uh, dit liedje wat mij even een beetje raakt op dit moment. Dat het is: maybe we got still some time. Zo so, uh, omschrijf ik het. En ik moet eventjes uh, denken aan één iemand uh, die er nu niet meer is, maar die vanmorgen toevallig even aan de ronde tafel heeft uh, gezeten om 9 uur en dat je dan op een gegeven moment te horen krijgt... Uh, vandaag dat hij er niet meer is. En dat was eventjes wat bij mij binnenkwam. Dank je wel voor, uh, voor dit moment. Uh, we gaan zo direct natuurlijk nog veel meer uh, van je horen... in, uh, nou ja, tenminste nog één liedje in, uh, in dit uur. En daarna gaan we natuurlijk nog eventjes uh, praten... van, uh, van ja, uh, hoe kom je aan uh, je liedjes en noem maar op. Dus, uh, maar goed, we hebben natuurlijk uh, nog meer uh, op ons uh, lijstje staan. Want deze groep uh, komt ook weer eens. 2012 waren ze voor de laatste keer geweest halfway station en dit is het nummer wat uh, sinds september ze hebben uitgebracht uh, het is eigenlijk voor mij een uh, winterplaat geweest maar ach, heel langzaam begint het voorjaar uh, zich uh, te ontwikkelen en ook nu is het uh, nog steeds een stap in het grote onbekende hier is halfway station Was er drie weken geleden. Uh, Sebastian Benjamin met Wagon Train, Halfway Station, die komt uh, 14 mei hier uh, naar uh, Ziehe van Zandvoort. Om te vertellen over hun uh, toekomstige plannen die ze hebben. Onder andere misschien met uh, nieuw materiaal. En hun uh, ja, avontuur eigenlijk toch ook in Parijs. Uh, Nederlandstalig werk hebben we ook. Uh, nog niet uh, van uh, de heren van Piekeren en uh, de heer Fransen. Die, uh, die staan wel uh, gepland hoor. Maar dit is de moeder van Marnix Loegrestijn. En die heeft ook Nederlandstalig werk. Dat is Edith Leerkers. En ik zie jou. De luiers nat. De keuken een zooi. Alweer telefoon. De was in de droger, overal speelgoed. Een beker valt om, een mondje dat lacht. Mama is stom, van de muziekschool naar het voetbalveld. Chauffeuren voor de schoffies, joelende jochies. In de jurk van mama, op haar deftige pumps. Het mooiste prinsesje. Van de straten, ik zie jou in mij en mij en jou, jou in mij en mij. Zijn. Ik rook niet, echt waar. Het huiswerk is af. Mijn kamer doe ik straks. De fietsband is lek, Mam, Mag ik jouw fiets? Die broek moet ik hebben. Hij is bijna voor niets. Reilen en zeilen via Facebook of Skype. Ineens s'avonds laat. Kind op de bank. Mam, weet jij raad? Ik weet het niet meer. Zo verdrietig, mijn verkeering is uit. Ik zie jou. En mij en jou. Oh ja, nu je het zegt: er zit ook wel iets: iets van papa bij. Er waren uh, nog uh, dingen blijven liggen. En op een gegeven moment zei Marnix: kom op man. We gaan dit gewoon uitbrengen. En dat is uh, uiteindelijk dit uh, geworden. Liedjes uh, is het album. Uh, dat uh, gebeurde eigenlijk eerder dit, uh, dit jaar al. Uh, dit is Edith Leerkers uh, geweest. Uh, die, dit, uh, die dit nummer uh, heeft uh, gemaakt. Ik zie jou. En eigenlijk, ik zie jou in mij. Eigenlijk uh, zoals een moeder of een vader dat in elk kind uh, terugziet. Uh, uh, Jerusa is uh, nog, uh, nog steeds hier. Uh, ja. ja uh, ik hoop dat het je ook een beetje bevalt. Dat bevalt uh, mij uitstekend. steken. <laughs> ja. uh, we hadden uh, Favorite Memory en een tweede nummer waar ik nee, nu alweer de type. The Stugger Time. Oh, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en uh, hoe kon ik dat eigenlijk ook vergeten? Maar dat had ook uh, weer met, uh, met de tijd uh, te maken. En het derde nummer. En dan denk ik toch nu... Er moet iets komen, een akoestische versie van, ja. van, van iets wat wij draaien. Ja, dit is de akoestische versie van Lay Down. Echt zoals ik hem ja, geschreven heb, echt vanuit de gitaar. En die ga ik nu voor jullie spelen. Lijkt me heel leuk om naar te luisteren. Oké. Okay. aparte kippenvelversie van Lay It Down. Um, ik, ik moet er eventjes uh, opletten op de tijd, maar we komen zo direct om 9 uur... daar natuurlijk nog eventjes uh, bij je op terug. Natuurlijk hebben we ook nog uh, eentje uh, klaarstaan uh, tot 9 uur. En dat is WordCloud. Hier is Hartog IJsman.